Wolthuis met het NOS Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Kamp alle aanbevelingen overneemt uit het onderzoek naar de gaswinning in Groningen. Bijna alle fracties maakten in het debat ook hun excuses aan de Groningers voor de jarenlange onveilige gaswinning. Over de hoeveelheid gas die per jaar mag worden gewonnen is de Kamer verdeeld. Omdat Nederland afhankelijk is van de aardgasbaten ontstaat er een probleem met de begroting als de gaswinning wordt teruggedraaid. Oud-CIA-directeur David Petraeus krijgt waarschijnlijk een voorwaardelijke straf... na het doorspelen van geheime informatie naar zijn biografen en minnares. De viersterren generaal heeft een deal gesloten met justitie. Petraeus geeft toe dat hij zich eenmalig schuldig heeft gemaakt... aan het delen van vertrouwelijke informatie. Voorwaardelijke sanctie kan worden opgelegd zonder strafzaak in de rechtszaal. Petraeus, die een Friese achtergrond heeft... nam in 2012 ontslag als directeur van de Amerikaanse geheimen... In dat jaar kwam aan het licht dat hij een buitenechtelijke relatie had met zijn biografe.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 Over Netanjauw's toespraak was veel te doen vooraf. Republikeinen hadden hem buiten het Witte Huis om uitgenodigd. Het weer nog wat buien, mogelijk met hagel en natte sneeuw. Later vannacht is het overwegend droog en dan koelt het af naar 4 tot 0 graden. Het kan ook glad worden. Benoemd als lid van de raad van de gemeente Zandvoort. Rapporteert de raad van de gemeente Zandvoort dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de heer J. Cohen aan alle in de kieswet en gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie meldt de, meldt de Raad dat er geen beletselden zijn om de heer J. Cohen toe te laten als lid van de Raad van de gemeente. Ik heb begrepen dat je de belofte wil afleggen. Ja. Dan ga ik voordragen datgene waarvan de wet zegt dat is de belofte. En als je het daarmee eens bent, dan mag je zeggen dat verklaar en beloof ik. Is die tekst duidelijk? Ja, is heel duidelijk. Goed zo. Ik verklaar dat ik, om tot raadslid benoemd te worden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 Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dan gaan we dat ook nog voor de foto even doen. Ja, denk, ja, <laughs> dat zou de eerste keer zijn. <laughs> dankjewel. Nog een foto voor de website. Nou. Dankjewel. Dan mag jij je plaats in gaan nemen. Dames en heren, u mag gaan zitten... Want op verzoek, dames en heren. Op verzoek van Han Cohen, wijken wij af van de traditionele route dat, u, dat ik schors en u de gelegenheid krijgt om te feliciteren? Dat kan, zo u dat wilt, naar afloop of in de kantine of hier, maar dat is op zijn verzoek. Dat is de reden dat ik afwijk. Ik doe nu even de draagbare microfoon af. Dus dat is enigszins... Ja. Dank u wel. Aan mij is ook gevraagd... door raadslid Cohen... kort het woord te mogen voeren. Meneer Cohen. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Geachte toehoorders... op de tribune... thuis... College en hier in de zaal de raadsleden. Hoe kan het in het leven verkeren? Binnen een jaar tijd drie keer de belofte uitspreken. Nou, dan moet je toch wel meen ook. Daarmee weer terug in dit gemeentehuis. Enkele weken geleden kon u in de media lezen dat ik had besloten om weer terug te keren in de zandvoetse politiek, maar dan nu als raadslid. Ik wist dat was mijn of is mijn democratische recht? De afgelopen maanden mocht ik en mijn vrouw... vanuit een zeer brede Zankvoortse samenleving... op vele manieren ongelooflijk veel steun ontvangen... na mijn gedwongen aftreden als wethouder... als gevolg van die in- het in-trieste vreselijke motie... van 2 oktober, jongsleden. Door deze steun werd het voor mij wel heel duidelijk... dat ik er eigenlijk niet aan kon ontkomen... om weer toe te treden tot de gemeenteraad. Maar tegelijkertijd gaf dat voor mij best wel wat frictie. Immers, als spoedig na mijn aftreden als wethouder had ik weer een leuke job gevonden... waar ik mijn ontspanning, de broodnodige afleiding en plezier in bleef. Terwijl aan de andere kant het voor mij ook te denken gaf, namelijk... ja, zou ik dan weer als openzetter moeten terugkeren? U kunt zich misschien wel voorstellen dat ik met het antwoord op deze vraag snel klaar was. Nee... Er bleven zodoende twee reële opties over. Te weten, terugkomen en als eenmans-fractie doorgaan. Maar dat betekent natuurlijk heel veel werk dat je in je eentje moet uitvoeren. Dat wilde ik niet. En ik kan dit ook niet combineren met mijn andere werk waar ik aan begonnen ben. En bovendien laat ook mijn privéleven dit niet echt toe. Alle mogelijkheid, aansluiten, samenwerken met een andere partij. En dat toch weer op zeer bescheiden wijze de goede dingen trachten te doen voor de gemeente Zandvoort. Nu, voor dit laatste heb ik dan gekozen. En wil mij met redenen waar ik nu verder niet op in zal gaan, aansluiten bij het GBZ. Wel kan ik u vertellen dat ik een huurgespraak heb gehouden met mijn OPZ stemmers. En zij zien dit als een zeer goede zaak en staan volledig achter mij. Ik wil dan ook langs deze weg de Griffie verzoeken deze samenwerking, zeker uw aansluiting bij GBZ, voor mij te formaliseren. Dank voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Cohen. Kijk even, rond heeft één uur behoefte om ook kort te reageren. Meneer Sandbergen. Voorzitter, dank u wel. Um, maak ik hieruit op, uit de verklaring van uh, betrokkenen dat gbz uh, trouwens uit... Uh, drie fractieleden bestaat. En die vraag richt ik aan de fractievoorzitter. Meneer Demmers. Dat is correct, uh, voorzitter. In dat geval... Uh, zou ik graag een verklaring willen afleggen. Gaat u gang. Voorzitter... Uh, uit de verklaring... van het voormalig... OPZ-lid... maak ik op dat hij thans deel uitmaakt van de fractie van GBZ. Zandvoortse kiezers moeten maar uitmaken... of dat respect verdient of eervol is. Maar er doet zich hier toch een bizarre situatie voor... die zich nog maar eenmaal eerder... in de Zandvoortse politieke geschiedenis heeft voorgedaan. Toevallig of niet... Ook hier speelde GBZ een hoofdrol. D66 vindt dat deze affaire de Zandvoortse kiezers aangaat. Zij moeten meestal precies weten hoe GBZ omgaat met de verkiezingsuitslag van het vorig jaar. Vorig jaar was de kiesdeler 419 stemmen. Op grond hiervan behaalde bijvoorbeeld de VVD met 1372 stemmen drie zetels. Op het CDA stemden 1020 zandvoorters goed voor twee zetels. Op GWZ stemden 755 kiezers goed voor één zetel en één restzetel. Ook met de 52 voorkeurstemmen van de nummer vijf kandidaat van OPZ... blijft GBZ op één zetel en één restzetel staan. Desondanks krijgt GBZ thans drie zetels... terwijl het verschil bijvoorbeeld met de VVD... meer dan 50% bedraagt. Ik ben benieuwd hoe je dat aan de Zandvoertse kiezers gaat uitleggen... en hoe uiteindelijk de mening... ...van de Zandvoortse stemmers zal zijn. Ik raad Zandvoort eens aan de website van GBZ te raadplegen. Daaruit blijkt dat GBZ andere partijen bedicht, bedicht van kiezerbedrog. En uh, zou die uitspraak uh, van toepassing kunnen zijn op GBZ op dit moment... Anders is het misschien wel aardig om de uitlatingen van de fractieleden van GBZ op Facebook te bekijken. Wat denk je van list en bedrog? Of wat denk je van een beerput stinkt altijd? Zandvoortse kiezers zijn zeer wel in staat zich een mening hierover te vormen. Dus wie ben ik om, daar, om dat voor hun te doen? Dank u wel. Meneer Sandbergen, mevrouw Van der Veld. Meneer Sandbergen, ik vind dat een zeer boelend betoog. Ik zou u heel graag voor repliek willen dienen. Maar eigenlijk heeft u zelf in de laatste bewoording al gezegd. Wie bent u? Om Dank dat u wel, te kunnen en willen zeggen. Uw aantijgingen, die heb ik nu opgeslagen. Ik kom daar zeker op terug. Dit is iets wat u ons in de voeten... Dit is eigenlijk iets... Weet u, onlangs is er in Haarlem... een installatie van een raadslid geweest... en toen liepen er heel veel mensen weg. En tot mijn volle verbazing blijft iedereen hier zitten. Wat u nu doet, is eigenlijk gewoon echt... ja, politiek onwaardig. U bent onwaardig in dit. Ik kan me voorstellen, voorzitter, als ik mag... ...dat met name mevrouw Van der Veld... ...zich vaak schaamt om dingen... ...die hier aan de orde komen. Ik kan me voorstellen dat... ...met deze gang van zaken... ...haar het schaamrood rond de kaak staat. Dank u wel. En daarmee wil ik deze persoonlijke discussie... ...beëindigen... ...want die voegt verder niets toe aan het debat hier. Ja? Niet, nee... ...mevrouw Van der Veld, niet als het... Uh, een persoonlijke discussie Nee, absoluut niet. Of u moet zich nu persoonlijk gaan aangevallen voelen. Maar eigenlijk straks, ja. vind, ik, vind ik persoonlijk, en ik loop nu al een jaartje of dertien mee... in, in de politieke arena, om het maar eventjes zo te noemen vanavond... is dit de eerste keer dat ik uh, ten eerste meemaak dat een, een raadslid... wat geïnstalleerd wordt, tussentijds geïnstalleerd wordt dan wel uh, het, het woord voert en dat daar ook nog het debat over gevoerd kan worden en daar meningen over gegeven kunnen worden. Er wordt geen debat over gevoerd. Nou. Want er wow. is ook geen besluit. Nou. Nee, maar het is wel de eerste keer dat, dat ik dit meemaak en dat zou iemand hier een verklaring wil afleggen. En volgens mij is dit een unieke situatie. Ja, nou, en ik zou nog één vraag willen stellen aan de heer Sandbergen. Of hij namens D66 spreekt of namens de coalitie? Nee, ik heb gezegd dat dit uh, betoog beëindigd is. Jammer, ja, ja. blijft het Goed. onbeantwoord. Per. Dat weet u nooit, mevrouw Van der Veld. Nee, u ook niet, exact. meneer de voorzitter. Goed. Wij gaan door naar het volgende agendapunt en dat is het vaststellen van de agenda. Er zijn er voorstellen van uw kant tot wijziging? de hamerstukkenlijst kan zo blijven goed, dan stellen we de agenda zo vast dan gaan we door naar agenda punt 4 dat is de aanwijzing van plaatsvervangende voorzitters en ik kan me voorstellen dat dat bij acclamatie gebeurt is dat akkoord? meneer Posten, één, één, één moment ik ben heel blij met de keuze van de twee dames, maar ik kwam er over die aanmerking. Er wordt hier gediscrimineerd. Meneer Poster uh, maakt de opmerking dat hij respecteert en waardeert de keuze van de twee voorgestelde voorzitters, mevrouw Van der Veld en mevrouw Gurenson. Uh, en hij zegt ik kwam er ook voor in aanmerking, maar hij voelt zich gediscrimineerd. Vat ik u zo goed samen. Uh, ik. Nou, ik zou hem dan maar als mededeling en geen discussiestuk. Goed. Hey, ik roep nogmaals op: volgens mij is dit een acclamatiestuk. En als u dat vindt, dan wordt u geacht in uw handen te klappen. En anders is het geen acclamatiestuk en dan ga ik het in stemming brengen. Ja? Goed. Dank u wel. Gefeliciteerd mevrouw Keurensson en mevrouw van der Veld. En dank dat u zich beide bereid verklaart om mij af en toe te vervangen. De bloemen zijn bij de finish als u over een kleine drie jaar afscheid neemt. Goed. Dan kom ik toe aan de hamerstukken. Dat zijn de punten, dames en heren. Punt 5, het concept regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2015-2018. Punt 6, de controleverordening 2015 en controleprotocol 2015 tot en met 2018. Punt 7, programma van eisen accountants opdracht verslagjaren 2015 tot en met 2018. Al dus besloten. Dan gaan wij naar de bespreekstukken en ik begin met agenda punt 8... ...de financiële verordening 212-2015. U heeft gezien dat er nog een toelichting is geweest... ...als ik het goed zie. En er is een abonnement van de zijde van... Nee, ...dan moet ik even spieken. Ik meen uit mijn hoofd de VVD en GBZ. Um, misschien is het meest praktisch als we gelijk het abonnement... Uh, eerst indienen en toelichten dan kan het in debat worden meegenomen wie van u wil het indienen en toelichten mevrouw Geuronsson en u het woord dank u voorzitter in de commissievergadering hebben we uitgebreid gesproken over deze uh, financiële verordening en met name is daar ook aan de orde gekomen wat de rol is van de gemeenteraad hierin de rol van een gemeenteraadslid is kader stellen en controleren. Uh, daarnaast natuurlijk de volksvertegenwoordiging. Maar als je even dit gaat toepassen op dit stuk, dan gaat het om de, uh, het kader stellen. En achteraf de controlefunctie. Er werd namelijk vorige keer ook in het debat gezegd van je moet op een gegeven ogenblik vertrouwen hebben... Vertrouwen is goed, maar je moet vooraf aan de stukken die je meegeeft... moet je de kaders meegeven en die moet je goed neerzetten. Daarop is ook gezegd dat deze financiële verordening... op een aantal punten wel wat verduidelijking... en wat nadere inperking zou kunnen behoeven. Zeker gelet de financiële situatie... waar de gemeente Zandvoort op dit punt in verkeert. Daardoor zijn er... en ik denk niet, voorzitter, dat het heel erg handig is... om alles voor te lezen, of wilt u dat wel... Uh, als u de essentie weergeeft en okay. vervolgens naar de overwegingen gaat, dan help ik u een heel stuk, maar dan heeft de luisteraar thuis ook in de gaten wat de essentie is. Prima. Um, even de financiële verordening uh, doorlopend hebben we uh, bij toevoegen bij artikel 1 een aantal uh, definities, die ja. namelijk voor de rest in de verordening naar voren komen en die wellicht wat toepassing behoeven. Um, artikel 2 lid 2 te wijzigen, zodat we aan te geven dat de raad stelt per programma vast wat het programma omvat, wat de doelstellingen zijn, de voorgenomen activiteit en wat de begrote baten en lasten zijn. In artikel 2 lid 3 is met name bedoeld uh, wat hier aan wordt gegeven door het smart maken van de pro uh, programma's. En smart, dat is in de definitielijst weer opgenomen, specifiek, meetbaar, acceptabel, reëel en tijdgebonden. En daar doet het college een voorstel en de raad stelt vast. Toevoeg in artikel 3 lid 5... dat in de paragraaf verbonden partijen een overzicht wordt opgenomen... van de te verstrekken, volgens de begroting dus... en de verstrekte, volgens de jaarrekening... bijdrage en verbonden partijen, dat staat er normaal in... maar ook subsidies aan instellingen die meer dan 25.000 euro per jaar... aan subsidie ontvangen. Maar artikel 5 lid 3, om dat te wijzigen... Dat is uh, de laatste zin, en dat is dan een textueel, een verduidelijking dat het college een voorstel doet en niet dat de er raad erbij moet aangeven. Artikel 5 lid 5, het bedrag verlagen, daar wordt gesproken in de financiële verordening over 500.000 euro, maar om dat terug te brengen naar 250.000 euro. Toe te voegen in artikel 5 lid 6, en dat is een welbekende regel, dat overschrijding op programmaniveau is niet toegestaan. Uh, dat is een algemeen geldende regel, maar die ligt niet vast. Uh, vanuit het principe dat het begrotingsrecht immers ligt bij de gemeenteraad. Toevoegen artikel 5 uh, lid 7. Uh, verschuivingen van lasten binnen een programmabudget zijn geoorloofd. Tot 25.000 euro. En zolang de lasten passen binnen het beleid van de gemeenteraad. Voor een lastenverschuiving groter dan 25.000 euro per aanvraag dient vooraf de Raad om besluit gevraagd te worden. Verschuivingen binnen programbegrotingen waren toegestaan... maar er was geen bedrag aan verbonden... en dat wordt hiermee wel op toegevoegd. Artikel 5 lid 8, en dat heeft te maken ook met een stukje informatieplicht... van het college richting de gemeenteraad. En dat is een nieuw artikel. Het college informeert in ieder geval vooraf de gemeenteraad... en neemt pas een besluit... Nadat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen... voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen voor... aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan 25.000 euro... verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan 25.000 euro... en het aangaan van meerjarige verplichtingen waarvan de jaarlijkse lasten groter zijn dan 10.000 euro. Artikel 6 lid 1 te wijzigen... En dat heeft te maken met uh, de, zeg maar, de voorjaarsnota en de najaarsnota. Waarbij altijd uh, toch de, het verzoek, of eigenlijk het idee is van we willen hem graag hebben voor de begrotingsbehandeling. Door het op de, uh, deze manier op te nemen dat het de voorjaarsnota de eerste keer dus wordt aangeleverd voor het zomerreces. En de najaarsnota voor de vaststelling van de programmabegroting. En tot slot artikel 6 uh, lid 5. Dat gelijktijdig bij tussenrapportages wordt gerapporteerd over afwijkingen of überhaupt de projecten. En bij significante afwijkingen of bij go-no-go -no -go besluiten wordt de raad separaat geïnformeerd. Dat zijn de diverse wijzigingen op de financiële verordening en wordt ingediend door de fractie van de VVD en de fractie van GBZ. Ik dank u. Dank u wel mevrouw Keurensson. Vragen ter verduidelijking? Eerst maar even. Nee? Meneer hè? Ja voorzitter. Nou is het een beetje moeilijk te scheiden. Voor verduidelijking. Of wat je ervan vindt. Uh, maar als ik voor kijk naar. naar uh, de wijziging. Van de toevoeging van artikel. Uh, 3 lid 2. Uh, lid 5. Dan is de vraag die ik heb. Waarom neemt u dit op terwijl dit al lang in de begroting in de jaarrekening staat waarom moet dat dan hier nog een keertje in de paragraaf verbonden partijen worden opgenomen dat is de eerste vraag um, de tweede vraag is bij uh, artikel 5 lid, uh, lid 5 punt 6 daar staat de laatste zin te wijzigen in het bedrag van 5 ton naar uh, 250.000 euro waarom 250.000 euro Waarom niet een ton? Waarom niet uh, vier, vier ton? Wat is daarvan de reden? Artikel 5, lid 6. U zei net van de staat, het staat nergens beschreven dat het overschrijding op niveau niet is toegestaan. Volgens mij is het wel beschreven. Want het geld wat je geeft is uh, het geld wat er uh, voor staat en daar moet het college, daar, daar college mee doen. ...en het is de regel dat als het college daar niet mee uitkomt... ...dat men dan bij de raad terugkomt. Dat is volgens mij vastgesteld beleid. Waarom wilt u dat dan toch opnemen? Artikel 547. U, uh, u komt nu opeens met het voorstel om... Uh, ...25.000 euro per geval... Uh, ...op te gaan nemen dat het college... Uh, ...daarmee... Ik moet even wat schuif hiervoor in mijn. Als dat ding het wil doen, ja. Hij wil het wel. Um, dat, dat er voor een lastenverschuiving groter dan 15.000... Uh, binnen een programmabudget uh, toestemming gevraagd worden aan, uh, aan de raad. Vanwaar die beperking? Zijn er in het verleden zaken geweest van ze zeggen van nou, daar zijn we niet goed, daar, daar heeft het college. Uh, niet de juiste weg bewandeld daar zijn we nooit goed mee omgegaan ik heb geen flauw idee waarop 25.000 euro gebaseerd is artikel 5 lid 8 Het college moet de raad over van alles nog wat gaan gaan, gaan raadplegen informeren in ieder geval en bij aankoop en verkoop van goederen... meer dan 25.000... 15 uh, leningen 15.000 en het aangeven van verplichtingen... waarvan de jaarlijkse gasten groter zijn dan 10.000... zou de Raad... Uh, zou het college de Raad daarover eerst moeten informeren. Waarom? In welk uh, nieuwe visie past dat? En ik vraag dat... omdat ik dat een beknotting vind... van, uh, van uh, de, de mogelijkheden... en, de, en, uh, en het werk... Van de dagelijkse gang, dagelijks gang van zaken van het college van BNW. Ze komen mij erg bedullerig uh, en, en, en, en, en niet adequaat, niet van toepassing voor, uh, voor dualisme uh, komen die, dingen, die, die maatregelen mij allemaal voor. U begrijpt daaruit, maar dat is dan uh, geen vraag, maar vast een opmerking dat ik niet zo enthousiast ben. Dank u wel, uh, meneer Tonen. Meneer Demmers heeft hand Ja, Op zich zijn het nuttige vragen, meneer Tonen. Maar aan de andere kant, u neemt het woord dualisme in de mond. Maar we hebben al sinds uh, ruim 2007, is er eigenlijk uh, van dualisme eigenlijk geen sprake meer hier. Uh, wat het college ook doet, de meerderheid uh, van, uh, van het aantal raadsleden gaat met het college mee. Want daarom zit het college er. En uh, het college heeft maar gedaan. Dus, nee, de maar, voorzitter, dus de kritiek over nou, die vragen Of dat de specifieke reden is waarom al deze gedetailleerde voorstellen zijn gedaan? Want dan ben ik gauw klaar. Uh, de reden uh, waarvan ik vind waarom dit nuttig is. Nemen het voorbeeld van het uh, ruim grote bedrag voor het Delta-plan toerisme. Dat ging over verblijfstoerisme. Dat is niks van terechtgekomen. Dat lukte niet echt. Dus is dat geld. Maar onder andere hoofdstukjes neergezet. En de meerderheid van de raad, de coalitie ondersteunende partijen, zei van ja, dat is wel niet helemaal toerisme, maar doe maar, we hebben het toch. Dus uh, eigenlijk is dit een vervanging voor het door ons gewenste informatieprotocol. Uh, en dan op financiën toegespitst. Dus wij zijn er blij mee. Dank u wel, meneer Dennis. Meneer Sant. Uh... Mevrouw Geurenson, u heeft het ingediend. Had u eerst de behoefte om op de vragen te reageren of wilt u een rondje maken? Als ik begrijp dat het hiermee voor de rest duidelijk is, dan kan ik de hier Tonen wel meteen beantwoorden. Ja. Maar als de rest zo meteen ook nog met vragen komt, dan lijkt het me handig dat die eerst gesteld worden. Ik had ingeschat dat er geen vragen meer waren, maar ik heb mij vergist, mevrouw Geurenson. Ik zie toch nog een vinger. Meneer Zondbergen. Voorzitter, ik heb niet zozeer vragen... Behalve dan uh, dat uh, ik graag zou willen weten wat het college hier over dit amendement denkt. Wat uh, D66 betreft moet ik u zeggen dat ik dit amendement uh, met wat gemengde gevoelens uh, beschouw. Aan de ene kant uh, ben ik overtuigd van de oprechte intentie van de VVD om positieve inbreng te hebben bij de vaststelling van dit raadsvoorstel. Aan de andere kant bekruipt mij het gevoel... dat door dit amendement het college ten onrechte wordt beperkt... in de uitvoering van haar taken. En er komt mij voor dat de indieners van het amendement... nog steeds een wantrouwen koesteren ten opzichte van het college. Als dat gevoel onterecht is, dan hoor ik dat graag. Er is met betrekking tot het amendement... kan ik u zeggen dat er een aantal zaken zijn die uh, D66 wel gevallig zijn aan de andere kant uh, denk ik en uh, ik ben daar dankbaar voor dat uh, de woordvoerder van de Partij van de Arbeid zeer uitgebreid op een aantal zaken is ingegaan en de gevoelens die hij naar voren bracht zijn ook de gevoelens van uh, D66 um, maar nogmaals graag de vraag uh, richting college, wat vindt u hiervan dank u wel Dank u wel, meneer Zandbergen. Mevrouw Beuren, uh, meneer Metters, vragen of een uh, algemeen statement? Want meneer Zandbergen was aan het smokkelen. Uh, nou, dan, ik, ik, ben geen, ik ben geen smokkelaar, dus u hoort van mij zo'n statement. Goed, voorzitter. mevrouw zo. eerste waar ik eigenlijk meteen op wil reageren, want dat steekt mij eigenlijk wel, en dat is het woord wantrouwen. En ik heb namelijk ook heel nadrukkelijk in de commissievergadering gezegd, en daar ben ik net ook mee begonnen. Dit heeft niets te maken met vertrouwen. Dit heeft te maken met de positie waarin wij opereren. De plek die wij innemen binnen dit politieke bestel. Als gemeenteraad zijn we het hoogst orgaan binnen deze gemeenten. ...en het college voert uit. Op het moment dat je het college vraagt om zaken uit te voeren... ...dan geef je daar richtlijnen en dan geef je daar kaders aan mee. Dat is onze taak. En vervolgens gaan we dat controleren. Ook dat is onze taak. En dat heeft niets te maken met het aspect... ...vertrouw je iemand wel of vertrouw je iemand niet. Maar voordat we aan het spel gaan beginnen... ...worden de spelregels bepaald. En dit zijn spelregels... Regels die in sommige gevallen bekend waren, in andere gevallen ook niet. En dan komt het op een gegeven moment de duidelijkheid te goede om de positie die wij te bekleden nader te benadrukken. Het is net als met in een huwelijk. Je moet niet met de ex-scheiding gaan uh, over de verdeling van de boedel gaan praten. Op het moment dat je een echtscheiding ligt, dan doe je aan de voorkant. Op het moment dat het goed gaat, de, uh, zet je de kaders neer. Dat doen we hier ook. En zijn er dan van die gevallen geweest dat het continu allemaal slecht is geweest? Nee. Nee, dat is ook de reden niet. Maar het is wel eens op het moment dat je die financiële verordening gaat doorlezen en je gaat hem ook vergelijken, dat heb veld. ik dan gedaan. Mevrouw Van der Veld. Met een aantal andere gemeenten. Dan komen daar een aantal zaken naar voren bij die andere gemeenten waarvan je zegt van dat is wel iets duidelijker dan bij ons. Dat is iets beter omschreven. De definities, dat is dan een simpele. Die hebben wij niet opgenomen. We denk nou, dat helpt wel erbij. Uh, per programma vaststellen, na de specificeren. Duidelijk maken in gewoon begrijpelijke taal. Uh, het smart maken van de programma's. We geven doelstellingen mee. Maar wat willen we ermee? Wat is het doel erachter? Dat leg je vast. En dan de bedragen. Ja, de bedragen, ja, daar kunnen we over reden twisten. Dat klopt. Um, het kan vijf ton, het kan 2,5 ton, het kan een ton. Waar is dat op gebaseerd? Een stukje, nou, het doen, een stukje benchmarking, gewoon vergelijken met een aantal andere gemeenten. Om daar eens het punt uit te halen. En waarom doen we dat ook? We moeten ook onszelf in onze eigen rol blijven neerzetten als gemeenteraad. Het college voert uit. En het is niet dat het slecht is omdat het opeens niks meer mag. Maar het is wel op een gegeven ogenblik, als er zaken gebeuren en er vinden overschrijdingen plaats... We willen daar ook altijd over geïnformeerd worden. Dat leggen we nu vast. En ja, is het discutabel? Ja, het is misschien discutabel. Moet het misschien 10.000 zijn? 500.000? Ik vind het prima. Als u zegt, als het aan de bedragen ligt... en dat is dan de reden om daar wel in mee te gaan... vind ik dat prima. Kunnen we erover praten. Maar het gaat om de essentie... ...en het aanscherpen en het verduidelijken van de Nederlandse financiële ordening, verordening... ...om de kaders mee te stellen waarvoor wij als gemeenteraad hier geacht worden te zitten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keuransson. Meneer Sandberg is straks de hand op. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb de behoefte aan om uh, de raad aan te geven dat mijn opmerking met betrekking tot het wantrouwen... Uh, ...als niet gezegd kan worden beschouwd. Uh, de fractievoorzitter van de VVD heeft mij overtuigd dat zoiets niet het geval is. Uh, dat neemt niet weg uh, dat een aantal zaken met betrekking tot amendement uh, niet de instemming van D66 kunnen vinden. Maar nogmaals, daar uh, wachten wij uh, de, het advies van het college op. Mevrouw maar dan zou ik ook graag van D66 willen weten uh, welke onderdelen dat zijn. Want dan kan je daar op een gegeven ogenblik met elkaar het debat over voeren. Sandberg. Ja, ik, uh, ik kan uh, dat wel aangeven. Um, de, een aantal toevoegingen. Uh, die u heeft gedaan. Uh, in artikel 1 uh, kunnen onze. Uh, um, hoe heet het? Uh, dat kunnen wij eigenlijk niet vinden. Um, de, eigenlijk de enige, twee, toes, uh, de enige twee toevoegingen. op artikel. Eén die wij steunen zijn de rechtmatigheid en het smart. Dan de wijzigingen uh, met betrekking tot artikel 2, lid 2. Um, uh, de eerste, dat gaat ons uh, veel uh, te diep. Um, eens even kijken. Um, artikel 3, lid 5. Um, daar zijn wij gewoon op tegen. Artikel Um, dus even kijken... Over ten aanzien van het bedrag. Ja, ten aanzien van het bedrag hè. Het is, want er staat op een gegeven moment 50.000 euro... en ik uh, zou uh, niet uh, weten waarom uh, dat veranderd moet worden. Dan uh, artikel 5 uh, uh, lid 7, uh, daar zijn wij uh, ook uh, op tegen... Het is een beperking van het college en het lijkt mij ook niet uh, praktisch om dat te doen. Want ik denk dat uh, ja, dit een uh, gigantische ambtelijke ondersteuning uh, vraagt. Um, artikel 5 lid 8, daar kunnen wij ook geen, uh, geen instemming uh, aan geven. Ook dat vinden wij niet praktisch... Um, artikel 6 uh, lid uh, 1 uh, daar zien wij geen noodzaak toe en um, ja dat, dat is het zo'n beetje volgens mij was u sneller afgewezen. geweest dan u had gezegd wat u wel had ondersteund <tie> dat is waar u bent het eens, dat is mooi meneer Metters en daarna meneer Paat en dan meneer Tonen. ja dank u wel uh, voorzitter uh, als er behoefte aan is... wil ik ook de artikelen wel nalopen... maar ik heb er zelf minder behoefte aan... en ik zal u uitleggen waarom dat zo is. Uh, ik moet u zeggen... dat er... één groot open deur festival is... wat ik nu vanavond hier uh, hoor. Uh, het gaat natuurlijk om kaderstellen... en controleren. Als we dat nog niet zouden weten als raadsleden... Uh, dan, dan zijn we de weg wel behoorlijk kwijt... denk ik zo. En natuurlijk... Uh, wat hierin staat, bijvoorbeeld... dat doe ik toch eventjes onder... artikel 5, lid 6. Het begrotingsrecht... ligt immers bij de gemeente. Ja, ja dan weet je weer zo'n open deur. En uh, door de heer... Uh, Tonen zijn dan... vragen gesteld waarom... een aantal zaken opgenomen uh, zijn. En ik moet zeggen dat daar niet... Uh, uh, ingegaan is, volledig ingegaan is. Ik vind, en dat geldt... dus voor het CDA, dat het bedillerig is dat uh, uh, het dualisme bestaat wel degelijk en uh, als raad zijn we zelf verantwoordelijk voor wijzigingen die we willen doen in een begroting Daar hebben we hebben volop de ruimte en de gelegenheid voor dus het komt bij mij nogal beduldig en weer extra regelgevingachtig over we hebben voldoende instrumenten volgens mij die moeten we goed benutten dank u wel Meneer Paap. ja dank u wel voorzitter mevrouw Keelmsson had het uh, straks over de financiële overschrijdingen ...en dat er uh, geen regels zijn daarover... ...maar er zijn volgens mij best regels in. Dus dat wil ik even vragen... ...of u uh, daarmee eens bent wat ik zeg. En al die bedragen, voorzitter... ...ja, het is allemaal altijd uh, goed gegaan... ...dus waarom zullen we het nou veranderen? Want wat goed is, is goed. En uh, wat betreft uh, uh, het smart... ...en het duidelijk maken van de begroting ...is ik helemaal achter. Dat wordt ook wel eens tijd dat dat uh, gedaan gaat worden... ...want af en toe ben je echt een uur aan het bladeren om één dingetje te vinden. Dus dat dat duidelijker moet worden... daar staan we helemaal achter. Maar het lijkt nou net... Met, als je al die bedragen uh, leest... dat u het college een beetje... Een, uh, uh, aan de strop gaat hangen. En... Uh, dat, zijn, ja, dat zien wij nu nog niet zeg, in ieder geval. Dank u wel. Dank u wel meneer Paap, Meneer Toner. Ja voorzitter, dank u wel. Ja, um... In de beantwoording heb ik eigenlijk geen enkel moment gehoord wat nou de onderbouwing is van, uh, van, van, van die bedragen. En die zijn dan ook heel erg arbitrair. Ik kunt zeggen, ja, uh, moeten we daar dan over in discussie gaan met elkaar? Maar uh, ik denk dat als ik iets uh, op had willen nemen, dat ik dan ook wel bedacht had waarom ik dat op... Meneer Tonen, ik, ik, ik weet niet of u voor iedereen gestaanbaar bent. Oh ja, ik heb, uh, ik heb nieuwe gehoorapparaten, daarom... Uh... Oké, okay, nee... <laughs> dat is echt nee, waar. Ja, dat, dat, dat, dat wilde ik niet in twijfel trekken, excuses. Is echt waar. Maar ik, ik heb het idee dat de microfoon net te ver weg is en dan kan niet iedereen ja, of, u volgen. Of ik, of ik praat tegenwoordig wat zachter? Zou wel kunnen. Um, maar <lacht> <lacht> mijn vrouw is er heel blij mee. Het <lacht> <lacht> <lacht> <Niet> is doof. <lacht> <lacht> Meneer Tony heeft het woord. Dames en heren. Maar goed, nu weer terug naar deze serieuze zaak, voorzitter. Precies. Uh, op het moment dat je, dat je bepaalde bedragen opneemt... dan moet je dan ook voor ogen hebben... waarom kies ik dan voor zo'n bedrag? Waarom zit ik daarop? Waarom kijk ik naar 25.000? Waarom moet het college bij bedragen boven 25.000 bij me terugkomen? Wat is daarvan de, de reden? Uh, als je kijkt naar uh, het schuiven binnen, binnen programma's... waarvan je zegt van... nou als het meer is dan zoveel... nee, dan moet je eerst met de raad... moet de raad er eerst eens even... Uh, moet erin gekend worden, moet zelfs mee instemmen. En, dit van, en op grond waarvan... hebben wij... kijk, als je in het verleden uh, hebt moeten constateren... Uh, bij jaarrekeningen... dat er binnen, uh, binnen programma's... veelvuldig met bedragen... geschoven is... en, en, en uh, waarbij je dan ook nog zegt... van nou en was dat dan wel verantwoord, ja of nee... dan kan ik me voorstellen dat je, om het zomaar even onsympathiek te zeggen... de duimschroeven van wat verder aandraait. Ik kan me uit mijn, uit, uit mijn politieke praktijk... en die reikt iets verder dan 13 jaar van mevrouw Van der Veld. Zijn er, bijna, zijn er een stuk of 28 geloof ik... kan ik mij niet herinneren dat we zulke dingen bij de hand hebben gehad... met andere woorden. Ik zie daar geen noodzaak voor. En tegelijkertijd vind ik dat we in het kader van het dualisme... hebben we allemaal onze taak... En binnen die taak... en mevrouw, mevrouw Gürgens heeft volstrekt gelijk... zijn wij kaderstellend. Dat is prima. Maar je kunt ook kaders stellen... die op een gegeven moment bijna niet meer uitvoerbaar... bijna niet meer hanteerbaar zijn. Omdat als je het college... en ik noem iets 1 euro... vind ik een wisselwasje binnen een begroting van 45 miljoen. En als het college elke keer daarvoor naar de raad zou moeten... dan kan het college bijna niet meer handelen. Het dagelijks bestuur moet kunnen handelen aan de hand van de grote kaders die wij geven. En op sommige momenten gaan we wat extra die kaders aanzetten... maar dat is wat anders dan zo zeer gedetailleerd. En nogmaals niet onderbouwd aangeven... Uh, wij willen het daarop fixeren. Nou, en dan, en de, ja, dan denk ik van, uh, ik vind het jammer... Uh, maar ik kan met, in ieder geval met de punten... Uh, met de PvdA gaan met de punten artikel 3 lid 5... Uh, artikel 5 lid 5, artikel 5 lid 6, artikel 5 lid 7 en artikel 5 lid 8. Echt niet leven. En als u zegt, uh, nou knipt dat er dan uit en, en, en dan maken het wij allemaal de menten, Dat vind ik prima. Maar de andere punten kan ik namelijk wel mee. Maar, uh, maar deze punten, daar kan, ik niet, daar, daar, daar kan ik echt niet in meegaan. Ik vind dat uh, ik vind het ook niet van deze tijd. Kader van dualisme hoort dat niet op deze wijze. Zo gedetailleerd. Uh, daar zijn andere wegen voor te bewandelen. Dank u wel, meneer Tonen. Meneer Demmers zit al een tijdje met de vinger aan de knop. Nou, <tie> valt wel mee, uh, volgens mij. Oh, ja. u, u mag iets naar achteren, meneer Demmers. U bent luid en duidelijk. Ik mag iets naar achteren. Dank u wel, voorzitter. Uh... Ja, uh, wij hebben een aantal jaren al geleden al gevraagd om een informatieprotocol. Waar dit soort zaken ook in staat. Misschien iets minder gedetailleerd, maar het komt op hetzelfde neer. De toenmalige college had daar geen zin in. CQ, uh, de mensen, uh, coalitieondersteunende partijen ook niet. Want dat informatieprotocol, dat legt namelijk de onder andere de financiële vrijheid van het college min of meer aan banden zij het niet alleen in materiële zin... maar ook in het uh, behoren tot de actieve informatieplicht. Wat zien we hier nu hetzelfde? En meneer Tone die, uh, houdt daar zelf niet zo van... om een bit in zijn mond te krijgen als het over geld gaat... Uh, dat kan ik me dus ook voorstellen... want het belletje vrijheid. Maar gegeven de situatie... dat we vanaf 2007... in ernstige zin achteruit gekocheld zijn... Wat betreft, wat betreft financiën... is het dus helemaal geen raar amendement. En nu begrijp ik ook wel... dat uh, het Voorzitter, voorzitter interruptie... Dirk, interruptie. Uh, de, heer, de heer Demmes zegt net... dat sinds 2007... de financiën achteruit gehuppeld ge ge ge ge zijn... Uh, en... Achteruit gekacheld zijn. Um, en hij denkt dus dat het achteruitkachelen van de uh, gemeentelijke financiën met, uh, met deze voorstellen die hier staan, nu stopgezet worden. Of hebben wij gewoon, doordat we een bepaald beleid hebben gevoerd, met z'n allen sinds 2000, uh, met, met alle grote projecten die we hebben, enzovoort, enzovoort, hebben wij misschien daardoor heel veel geld uitgegeven en zijn we nog steeds geld aan het uitgeven? En is dat de oorzaak? Als meneer Demmers denkt. Dat hij met de artikeltjes die hij nu opgesteld heeft de financiële, uh, de, de, de, de financiële achteruitkachel kan keren. Dan, uh, dan vind ik het een hele knappe, maar dan mag je me dit eerst eens even uitleggen. Meneer Dennis. Ik zal het volgende uh, uitleggen. In 2007 hadden we een... Uh... Een subsidie van uh, anderhalf miljoen, de subsidies die dus uh, uitgegeven werden. En twee jaar geleden was dat drie miljoen. Dat is dus verdubbeld. En het is gewoon tegen de heersende uh, inkomsten en het uh, tij ingegaan. Uh, hoe dat allemaal gedetailleerd tot stand is gekomen, dat kunt u nog allemaal nalezen. Maar dat is een monnikenwerk. Maar het is wel uit, Het is wel uitgegeven. Ja, dat vraagt u wel. U vraagt gewoon de zaak is achteruit En u zegt vaak: Ja, dat ligt niet aan ons. Dat is macro-economisch. Dat is regeringsbeleid. Kunnen wij niks aan doen? Voorzitter, ik vraag, raad... ik vraag Geen, aan de heer Demmers. En ik heb hem letterlijk gevraagd: Met het aannemen van deze puntjes die hierin staan. Met de beperkingen die er opgelegd worden richting het college. Wat handelingsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid betreft. Kunt u daarmee dan voorkomen. Dat het financieel nog verder achteruit kachelt. Want dat zegt u. Dat zegt u namelijk. Want u betoverde vanaf 2007 is het allemaal maar fout gegaan. Omdat we geen regels gesteld hebben. Dus met deze regels. Gaan wij de schuldenlast van de gemeente Zandvoort. Binnen nu en twee jaar, drie, vier jaar oplossen. Dat zegt u. Ja, je moet ergens beginnen. Ja, dat is uw vraag. Ik begrijp hem heel goed, maar ik denk dat je ergens moet beginnen. Want als wij als GBZ komen met informatieprotocol, wederom wordt het weer afgeschoten vanuit de monistische gedachten. Dus dit is een aardig beginnetje. En als u, als u denkt, waar u misschien wel een klein beetje gelijk in hebt, dat wij 2018 die 20 miljoen euro die we in moeten lopen, dat we dat niet voor elkaar krijgen met dit abonnement, dan geef ik u gelijk. Aan de andere kant, uh, heeft u dan een, iets verzonnen, behalve het, uh, het zeer fors omhoog voeren van de, de zaakbelasting, huren, pachten en uh, annex, wat, uh, wat, uh, wat daar annex aan is, om die 20 miljoen dan wel te halen. Dus dat geeft ook geen soelaas. En ik vind het dan ook een heel goed voorstel, voorzitter, omdat de rekenkamer heeft gezegd een aantal, uh, twee jaar geleden, bij het afscheid van een uh, van de leden. Ga nou eens een subsidiescan doen. Ga nou eens even kijken, waarom ja, meneer geeft u geld uit ergens Dammers. aan? Nu gaat u de dingen bijhalen. Nee. nee, Nee, en nee, waar is... Nee, nee, meneer Demmers. En wat is nee? het effect? Meneer Demmers, ik ja? wil niet drie keer nee over te zeggen. Nee, maar ik wil niet gaan op mevrouw Geurlson, die vroeg ook om het effect... Van de subsidies en de uitgegeven geld. Nee, daar heeft mevrouw Burrelson het niet over gehad. O oh, is het zo? Het gaat over de financiële verordening en een aantal bepalingen. En ik stel voor dat we bij de les ja. blijven. Ik denk ik dat mijn punt duidelijk geworden. is, voorzitter. Goed, dat dan zijn we het eens. Ik kijk nog even rond, maar volgens mij is er de ruimte om het college te laten reageren. Klopt dat? College Wethouder Bluis. Ja, dank u wel. Ja, ik, ik zal beginnen even bij de financiële positie van de, de gemeente Zandvoort. Want dat was, wordt als een van de, de argumenten aangehaald. Dan verwijs ik naar uh, de informatie die u de hele dagen over de winternotitie heeft uh, ontvangen. Gaat u dat goed lezen? Wij komen daar, dan kunt u zien, de, winter, de winternotitie die is de actieve informatie vandaag naar de gemeenteraad gegaan. Dus dat, daar wijs ik, verwijs ik even naar voor de financiële positie. En dan kunnen we daar op later moment, zeker bij de jaarrekening en misschien al eerder met u over discussiëren. Um, ik heb de discussie gehoord. Ik, ik vond het op zich best een, een, een leuke discussie, een goede discussie ook. Um, de argumenten zijn uitgewisseld. Um, er staan inderdaad een aantal punten in. Daar kom ik was ik puntgewijs wel met u doornemen van hoe het college erover denkt. Maar van ik denk, nou, dat is prima. Dat, dat zijn aanvullingen op het geheel. Maar ik begin maar even bij waar de heer Tonen het ook over begon. Over, over die bedragen en, en, en de relatie van die bedragen... tot de begroting en rekening. Van belang is het uitgangspunt waarvan uit u handelt. U handelt vanuit een begroting die u jaarlijks opstelt. En uh, in die begroting er zijn begrotingsuitgangspunten vastgesteld. Die hangen hier aan vast. Die zijn, dat is bijna de basis van uw begroting. En daar staan een heleboel dingen omschreven in waar u uit kunt handelen het voordeel van die begrotingsuitgangspunten is dat als u wenst aanscherping van beleid dan moet u dat vooral daar zoeken want anders moet je elk jaar deze verordening aanpassen dus er ligt een relatie tussen de financiële verordening 212 en onze begrotingsuitgangspunten dus daar, dat is een van uw vertrekpunten dus met dat licht moet u ook naar deze verordening kijken um, dat betekent dat in die verordening heel duidelijk staat geschreven dat u het mandaat hebt. Het Mandaat, budgetrecht, ligt bij de gemeenteraad. Niet voor 50%, niet voor, maar voor 100%, misschien of voor 1000%. En u bent de enige die kunt beslissen, per onderdeel zelfs, wat u wel of niet jaarlijks autoriseert. Dus op het moment dat u over bepaalde bedragen vindt, dat daar nog apart over gesproken dient te worden... kunt u dat autoriseren? Zeggen van, beste college, dit bedrag autoriseren we nog niet... en dit willen wij graag nog terugzien. Dat is een, dat is een heel, u weet vanuit het verleden van het CDA, van mijzelf... ik heb dat wel eens gebruikt als, als, als punt. En dat is ook goed om dat te gebruiken. Want op het moment dat u vindt dat u daar de vinger aan de pols moet houden... dan moet u dat vooral niet nalaten. En dan is het aan de Raad in meerderheid om te beslissen... of dat budgetrecht al wordt overgedragen... Aan het college zijn de begrotingsvaststelling. of dat het budgetrecht. naar u toe gaat en dat u dat beslist. Dus dat is een van de belangrijkste uitgangspunten, denk ik. die er is. Dan nog even naar punt. Ik ga met beginnen, maar even bij de financiële punten. Punt 4, toevoeging artikel 3, lid 5. Daar heeft de heer Toon ook wat het een ander over gezegd. Eigenlijk staan daar volgens mij. probeert u twee dingen in één keer te vangen. Aan de ene kant heeft u het over subsidies. en aan de andere kant heeft u het over de verbonden partijen. Als u gaat, gaat naar de. Begroting en de jaarrekening, dan zult u zien dat er bij de verbonden partijen staat: GBKZ, VRK en Paswerk. Zoals u weet, komen daar ah, aparte begrotingen voor, aparte rekeningen voor, die ook langs u gaan, plus de bedragen, de budgetten zijn opgenomen in de programbegroting... en verantwoord. En daar kunt u dus op sturen. Dus de, en dan is het bedrag van 25.000 euro, als dus ik kijkt naar de begroting, die bedrag wat wij afstaan voor de VK. De kosten die wij aan de GBKZ besteden, terwijl je het ook een jaarverslag kan krijgt. En paswerk, staan natuurlijk niet in verhouding tot dat verhaal. Maar de subsidies, als dat daar hier wordt bedoeld, de subsidies, nou de subsidiebedragen staan gewoon in een aparte bijlage helemaal verwoord en vermeld. Dus wat dat betreft is het voor ons, voor het college, deze toevoeging echt overbodig. Dan artikel 553, dat is een, een, een wijziging van het college, voegt hierbij het voorstel. En dat, dat, daar zijn wij mee akkoord, want het is een verbetering van de tekst die er stond. Dus wat, wat dat betreft zeggen wij 5 lid 3 wijzigen, dat vinden wij prima. Dan ga ik naar lid vijf, vijf, artikel 5 lid 5. Daar gaat het over uh, dat bedrag van 500.000 naar 250.000 uh, euro. Dan nou, gaat het nog mij zozeer om het bedrag maar nog meer om wat, wat, daar precies, wat daar precies bedoeld wordt. In feite gaat het om het, uh, het autoriseren van, voor een investering... waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd. Dus u heeft besloten, er staat een bedrag in de begroting... ik noem maar even van, van 250.000 euro... en u zegt, ja maar wacht even, dit autoriseren we niet direct... het is een bepaalde investering voor, een, uh, voor iets dat autoriseren wij niet direct dan ja, dan, dan wilt, wilt u dat terugzien, dat is goed en dan staat er bij dat artikel staat, dat staat bij dat artikel zo onbeschreven en wij zeggen dan, maar let op als het hoger is dan 500.000 euro gaan we even kijken omdat we de liquiditeitspositie in de gaten willen houden vanwege onze positie zeggen we bij 500.000 euro gaan we dat ook nog eens even langs onze liquiditeitspositie leggen aan de andere kant zou dat niet hoeven, want in principe is het de bedoeling... dat als u de begroting heeft vastgesteld en wij hebben... en we beginnen te gaan dan morgen voor het eerst over praten... over de betaalbaarheid van de gemeente en wij hebben de kaders vastgesteld voor onze liquiditeitspositie, onze netto schuld solvabiliteit en het debt ratio dan heeft u in uw begroting dat zodanig vastgesteld dat dit bedrag... Die in dit geval die 500.000 euro... zou moeten passen binnen dat kader. Want anders wijkt u af van uw eigen kader. Of we hebben dat wel besloten of niet. Vandaar dat wij dat bedrag van die 500.000 euro... daar hebben neergezet. Dus wat dat betreft zeggen wij van opzicht... dat dit artikel... en dan is het nog arbitraal hoe hoog moet het dan zijn... maar daarom hebben wij dat hier zo in verwoord. Um, Voorzitter, bij interruptie. Meneer Bluis, is het, betekent dat u wat u nu zegt... dat het eigenlijk dubbelop is... Dus u heeft ruim... Uh, nou eigenlijk, het is, het is eigenlijk, wij dienen onze liquiditeitspositie goed in de gaten te houden. Zoals u weet, dienen wij op dit moment... en dat zal nog wel een paar jaar duren... Elk, als we extra investeringen doen, dienen wij geld te lenen. Nou, Dan is het wel verstandig om even te kijken... gaan we dat wel of niet doen. Dat is een, afweging, een extra afwegingskader. En wij gaan dat u ook melden. Let op, we gaan deze investering van 500.000 euro doen. En dat betekent... Kijkende naar de liquiditeitspositie we doen dat in, in augustus. Van het kan wel, het kan niet. Of het betekent toch een extra... Let op, doen we dat wel of doen we dat niet. Maar in principe hebben we het al afgedekt in de begroting. Duidelijk, meneer Bremers? Gaat u verder, meneer Bluis. Um, toevoeging uh, van uh, artikel 5 lid 7 over die programmbudgetten. Uh, van belang is ook te weten dat wij niet alleen maar in programmbudgetten praten, maar dat wij vooral, dat staat ook in het verhaal, naar thema, thema's gaan. Dus we zitten nog meer op het thema. Niveau. Stel dat ik dit uh, zou invoeren, buiten het feit dat de heer Toner al zegt van ja, dit moet je niet willen, dit moet je zeker niet willen. Jaarlijks uh, vinden er uh, door onze systematiek uh, doorbelastingen op kostenplaatsen plaats. Die doorbelastingen, daar zit een bepaalde methodiek aan en die leidt jaarlijks altijd tot aanzienlijke afwijkingen op kostenplaatsniveau. Dat heeft financieel geen enkele consequenties, want waar het plus aan de ene kant is, is het min aan de andere kant. En met andere woorden, als ik dit zou invoeren, zou, zou u geen goedgekeurde rekening meer krijgen. Want, want het gebeurt gewoon. Het is gewoon, zit in onze huidige systematiek. Als we dat anders willen, zullen we naar een hele andere systematiek moeten. Dus het is ook technisch niet mogelijk om, om dit te realiseren. Als u verder dat nog eens in detail wil uitgelegd hebben, wil ik dat graag doen. Maar dan heb ik wel een uurtje nodig, denk ik. Want het is best wel weerbarstige materie. Uh, toevoeging van uh, artikel 5 lid 8, daar is ook wat nodig over gezegd kijk, in principe, niet begrote bedragen moeten altijd verantwoord worden door, de, door, door het college en die verantwoordingssystematiek hebben wij vastgelegd in, in, ons, in ons proces, in de najaarsnota, in, in de voorjaarsnota bij de rekening en bij de begroting en het is aan u om dat dan te beoordelen of dat, dat wel of niet geoorloofd is en, en binnen welke marges dat kan, dus wat dat betreft ondersteun ik daar ook het verhaal... wat de, wat ook de heer Toonhagen... om dat verder niet, uh, niet te honoreren. Um, dus uh, punt 10... over de, de zomernotitie... Uh, voor het zomerreces. en uh, voor de vaststelling... van de programbegroting... van uh, de voorjaarsnota en de najaarsnota. Um, daar op zich is dat ook de bedoeling. Wij willen blijven sturen op... dat we negen maanden nemen... voor de najaarsnota. Dat betekent wel dat de najaarsnota vaak pas gereed is in de week... van dat er begrotingsbehandelingen zijn. Zo moet u, als, als dat zo gelezen wordt, dan klopt het. Als u dat zegt, ja, maar wij willen eigenlijk de najaarsnota gebruiken... om tijdens de begrotingsbehandeling nog bijstellingen te doen... Dan, dan is dat niet mogelijk. Want dan zullen we waarschijnlijk terug moeten naar, een acht, naar de acht maanden. Maar dat lijkt mij niet verstandig. Dus de informatie is net voor de begrotingsverhandeling in principe bekend. Dat, kan, dat lukt, maar het, het kan niet zijn dat het zo ver naar voren wordt gehaald dat het onderdeel kan zijn van de begroting. Het lijkt me ook niet verstandig, want het zijn twee aparte trajecten. Dus als dat zo uitgelegd mag worden, dan hoor ik dat graag, dan kunnen wij dat erin opnemen als zijn, uh, een plek.